Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM, maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Jobboot met het NOS journaal. Minister Eurlings hoopt uit onderzoeken naar het treinongeluk in Barendrecht lessen te kunnen trekken voor de toekomst. Gisteravond reden twee goederen treinen op elkaar. Daarbij kwam één machinist om het leven, de ander raakte zwaar gewond. Eurlings wees erop dat het traject bij Barendrecht druk bereden is... en dat daarom al allerlei veiligheidsmaatregelen zijn genomen. Eurlings wil nu de, on de onderzoeken afwachten die de Onderzoeksraad voor Veiligheid... en de Inspectie Verkeer en Waterstaat instellen naar de toedracht van het ongeluk. We moeten precies weten hoe dit heeft kunnen gebeuren... alleen al om de kans op dit soort incidenten in de toekomst te verminderen, zo zei Eurlings. Minister van Middelkoop laat onderzoek doen naar de onrust bij de militaire inlichtingendienst MIVD... De afgelopen tijd zijn berichten naar buiten gekomen over brede arbeidsonrust... en een verziekte werksfeer bij de dienst. De directie van de MIVD zegt zich niet in die berichten te herkennen... en heeft van Middelkoop zelf gevraagd om een onderzoek. Dat zal worden gedaan door de vroegere korpschef van de politie in Rotterdam, Lutken. Hij is ook oud-lid van de commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Huisartsenvereniging LHV werkt aan noodmaatregelen... om financiële problemen bij haar leden te voorkomen... Die dreigen te ontstaan doordat het bedrijf LDD failliet is gegaan. LDD verzorgt de declaraties bij de ziektekostenverzekeraars voor 1650 huisartsen. Nu het bedrijf failliet is, moeten de artsen op hun geld wachten. Om hoeveel geld het in totaal gaat is niet duidelijk. Dat wordt nog onderzocht. De LAV benadrukt dat de huisartsen recht blijven houden op het geld. Het is alleen de vraag hoe het kan worden uitbetaald. Een ander administratiekantoor heeft inmiddels gezegd de rekeningen van de artsen te gaan innen. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden van het land. Het blijft droog, het is 18 tot 20 graden. In het weekend zonnige periode, droog en een graad of 20. S'nachts wel kans op mist. Dit was het nos -joenade.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 Het is weer vrijdagmiddag, 4 minuten over de klok van 3 uur in dit geval. Tijdens voor de year breakdown tot aan 5 uur ben ik bij met de 40 heetste hits van Europa. 19 jaar jaging alweer van deze hitlijst. Aflevering 36 daarvan vandaag, 25 september van 2009. Deze week 15 stijgers in de lijst, maar 1 zitten blijven. 21 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat er ook 3 platen uit de lijst verdwenen zijn. Bob zijn car met zijn Lala song na 16 weken. Noise sets, don't upset the rhythm na 14 weken en placebo for what it's worth. Negen weken lang hebben zij in de lijst gestaan. Snelst omhoog, dat gaat Lady Gaga. Haar nieuwe single, AA, Nothing Else, I Can Say, gaat in één keer 7 plaatsen omhoog. Florida and White and Gordon met Sugar zakken er 8 en daarmee het snelst van allemaal. In het eerste uur van de hitlijst van Europa beginnen we onderaan bij degene die alweer het langst in de lijst zit van allemaal. De dame die ook het snel stijgt en het langst genoteerd is. Ze doet het weer erg goed dus ook deze week in de lijst Lady Gaga. Haar single Love Game staat ondertussen alweer 19 weken lang in de lijst van Europa. Ze zakt wel dus van 37 naar de laatste plek, de nummer 40. Daarna krijg je van mij meteen David Guetta en Kelly Rowland. When Love Takes Over staat 17 weken in de lijst en zakt ook naar 37. Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Short van Dam. Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. Hey. Let's go stick Like play a game play a Naar Lady Gaga met Love Game, nu David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over. <middels> Nummer 37 was dat van deze week. Lady Gaga helemaal onderaan de lijst op 40. Er zitten er uh, twee tussenin. Dat zijn Green Day met 21 Guns en Beyoncé met haar uh, Sweet Dreams. Dan gaan we meteen naar de eerste nieuwe binnenkomen. Die vinden we dan op 36. Sean Kins, en uh, die wist heel de wereld in zijn greep te krijgen met de single Beautiful Girls. Dankzij deze grote doorbraak werd de jonge zanger ongekend populair en scoorde ook nog enkele hits in Amerika. Dit jaar wil de 19-jarige zanger opnieuw een grote hit gaan scoren. Om dat voor elkaar te krijgen heeft hij hitmaker Red One ingeschakeld. Samen zijn ze de studio ingedoken om daar de single Fire Burning op te nemen. De eerste single van het album Tomorrow, wat sinds 25 augustus al in de winkel ligt... Het nummer klinkt ongelooflijk zomers nog. En dat is maar goed ook dat we hem dit weekend binnenkrijgen. Want dit weekend gaan we gewoon nog een mooie nazomerweekend tegemoet. Het nummer zal ook aardig wat voetjes van de vloer kunnen krijgen in verschillende discotheken. Deze week nieuw binnen op nummer 36, Sean Kingston met zijn Fireburning. Somebody call 911. Shawty fire burning on the dance floor. Oh, oh, oh. Fire. That super thing Out in the sun in the south of Spain Got me soon as I Walk through the door oh. My pocket's about to take a lane The way she dropping all that thing Got me wanna spend my money on her hey. She get it poppin' Like it can't That birthday cake Got a no need to blow that crazy flame Now oh, hey. take my red, black Card and my jewelry Shuddy, let's go cool. Somebody call now Popping, like lock it, drop that birthday cake Got a candle, need to blow that crazy flame away. Now take my red De antwoord op deze plaats staat trouwens iets hoger in de lijst. Die is namelijk van uh, Cascada, Evacuate the Dance Floor. Maar goed, dit was Sean Kingston. Zijn nieuwe single Fireburning komt deze week binnen in de lijst op nummer 36. Nummer 35 is voor Coldplay. Lovers in Japan zakt in de twaalfde week van 32 naar 35. En op 34 vinden we de comeback van dit jaar. Althans, dat zou ze moeten gaan worden, Whitney Houston. Tot nog toe was er geen officiële single bekend. Het album, dat was er wel al. Wat er allemaal opkwam, dat nog niet. Maar door de pre-order mogelijkheid staat hij nu al in top 10 van verschillende sites. Whitney heeft iedereen aan het lijntje gehouden wat betreft haar eerste single. In eerste instantie zou het I Don't Know My Own Strength worden. De nummer I Look To You bracht ons echter weer in twijfel welke het nou echt zou worden. Deze is trouwens achteraf gebombardeerd tot gratis download ter promotie van het nieuwe album. En uiteindelijk vallen we toch terug op de allereerste geruchten over wat de nieuwe single wordt... De geruchten gingen toen over de single Million Dollar Bill. Het beruchte nummer is door Swish Beach geproduceerd en geschreven door Alicia Keys. Nou, dan alleen de stem van Whitney erbij en je hebt toch gegarandeerd weer een goede hit te pakken. Whitney Houston, Million Dollar Bill. Deze week nieuw in de lijst van Europa en zij doet dat in één op nummer 34. Agnes met Release Me 13 weken lang in de lijst van Europa. Vorige week stond zij nog wel op 30. Deze week zak ze naar 33. En daarvoor gingen we even back to the Atheist met Whitney Houston, Million Dollar Bill. Gewoon weer je oude sound terugbrengen en gewoon weer met een keiharde hit komen. Ze doet het toch erg goed. Nummer 40 helemaal onderaan de lijst. Dus 19 weken lang in de lijst van 37 zakkend naar de laatste plek. Lady Gaga met haar Love Game. Sweet Dreams van Beyoncé, 14 weken in de lijst, zakt ook 3 plaatsen van 36 naar 39. Queen Day, 21 Guns, 12 weken in de lijst, 5 plaatsen verlies, zakken naar 38. En 3 plaatsen verlies voor David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over, 17 weken nu al in de lijst. Sean Kingston, Fire Burning, nieuw binnen op 36 en Coldplay met hun lovers in Japan, zakken ze ook 3 plaatsen in de 12 week naar 35. Whitney Houston, Million Dollar Bill, nieuw binnen op 34, Agnes Release Me, 3 plaatsen verlies in haar 13e week, zak zij naar 33. Kings of Leon met Notions nu 10 weken in de lijst. 28 vorige week, deze week naar 32. Hier Raymond en de Je jeho, staan nu 16 weken in de lijst. 29 vorige week, deze week eh, zakken ze twee plekken en komen ze terecht op 31. En nummer 30, dat is de laatste nieuwe binnenkomer alweer van deze week. De man die eigenlijk zoiets had, ik ga geen singles meer maken, ik stop ermee, ik ben klaar met muziek. Maar ja, dan ga je zich vervelen. En dan ga je maar weer schrijven... En dan opeens heb je weer een hit en dan ga je naar de BBC toe en dan geef je die gewoon de eer om als eerste boodies te draaien. Het nummer dat geproduceerd is door Trevor Horn. Hij zou verantwoordelijk zijn voor een groot gedeelte van het aankomende nieuwe album van Robbie Williams, Reality Killed the Videostar. Misschien is het nummer aan het begin toch wat wennen, Robbie neemt een iets andere sound in zich op. Maar als je een paar keer hem goed geluisterd hebt, dan vertrouw je toch weer op de kwaliteiten van Robbie Williams... Zijn nieuwe, nieuwe single Boedies komt hij nieuw binnen op nummer 30. Me the sunshine, what a day, what a day and your Jesus really died for me. And then Jesus really for me. like up the energy. Love like a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 For the rapture, cause it's strange, getting stranger, and everything's contagious, my middle ages, all day, every day. And if Jesus really died for me. And then Jesus really tried for me. Bodies in the bow of the tree. Bodies making chemistry. Bodies on my family. Bodies in the way of me. Bodies in the cemetery. And that's the way it's gonna be Look good like De nieuwe Robbie Williams Boodies, Hij is wel heel, heel abrupt opeens afgelopen. Maar dat geeft ons mooi even de tijd om. CFM, uh, Westkust, Dierbericht. te gaan kijken wat het weer gaat, uh, gaat doen dit weekend. Vandaag is het net als de afgelopen dagen rustig herfstweer. We profiteren van een uitloper van het hoge drukgebied Sabine. En daardoor schijnt de zon flink, maar dat trekt zo nu en dan wel wat kleine bewolking over onze regio. Het blijft droog, de temperatuur stijgt vanmiddag naar maximaal 18 graden. De wind werd uit het westen en is zwak tot hooguit matig van kracht. Een kracht van 3 of minder. Vanavond en de komende nacht is het dan vrij helder en bestaat de kans op wat mist. Met niet meer dan een zwakke west tot zuidwestelijke wind daalt de temperatuur naar een graadje of 9. Morgen profiteren we volop van het hoge drukgebied Sabine boven onze omgeving. Daardoor is het prachtig nazomerweer. De zon schijnt volop en het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 19 graden. En je doet het niet of nauwelijks. In de nacht naar zondag is het dan helder en is de kans op wat mist... Bij weinig wind daalt de temperatuur dan ook naar 9 graden. Zondag is het ook nog prachtig na zomerweer, dankzij Sabine. De zon schijnt volop en het blijft droog. De temperatuur stijgt naar een hele aangename 20 graden. in een wijd- en zwakke tot matige west tot noordwestelijke wind. Zondagavond en maandagnacht neemt dan gelijk de bewolking wat toe, maar blijft wel droog. De temperatuur daalt dan niet verder naar dan 12 graadjes. Ik heb in onze regio drie files voor je. Op de A4 staat het vast. Delft richting Amsterdam. Tussen Batuverdorp en Knopen de Nieuwmeer. Daar staat drie kilometer achter elkaar. Na Tien 10 de ring Amsterdam. Koenplein richting Watergraafsmeer. Tussen Watergraafsmeer en Geuzenveld. Nee, tussen Geuzenveld en Draai. Daar staat vijf kilometer. Vertraging kan daar lopen tot wel vier minuten. Ook nog eentje op de ring van Amsterdam. De Nieuwmeer richting Koenplein. Tussen Geuzenveld en Knopen het Koenplein. Daar staat nog drie kilometer. De flitsers zit ik even te zoeken, maar ik kan er geen één voor je vinden. Dus dat is goed nieuws. En dit lijst gaat verder met Mika We Are Golden, kwam vorige week binnen op 35. Zingende Libanees Mika. Vorige week kwam hij nieuw in op nummer 35 in de lijst. Deze week gaat hij er 6 omhoog met We Are Golden. En komt hij terecht op nummer 29. We slaan er even een hele stap, maken we. We slaan over de Killers: The World We Live in op 28. 1 plek verlies. En The Grace: Let the Feeling Go. Zakte deze week 6. Pitbull: I Know You Want Me? Zakt van 24 naar 26. Look voor Colby Kalees verlies. Falling For You. Zakt van 22 naar 25. Hoe wie is er dan weer winst? Nou, voor Lady Gaga. E.E. Hey, hey, nothing Else. I Can't Say kwam vorige week binnen op 31 en gaat deze week omhoog naar 24. countdown of the continent. Een jaar geleden redde deze plaat het niet. Hij werd toen voor een film uitgebracht in Japan. Daar sloeg hij niet aan. Ook in Europa deed die plaat helemaal niks. Maar Caro Elmorad deed een paar weken terug in één keer heel erg goed. staat nu vier weken lang al in de lijst van Europa en gaat van 26 omhoog naar 23. Nummer 30. Deze week nieuw binnen Robbie Williams Boedies. Mika We Are Gone gaat in zijn tweede week zes plaatsen omhoog. The Killers, The World We Live In, 11 week in de lijst, het van 27 naar 28. Deze week dan op 27. En The Grace, Let The Feeling Go, komend vanaf 21 in haar 14e week, dus zes plaatsen naar beneden. Pitbull, I Know You Want Me, staat nu 13 weken in de lijst, 24 vorige week, deze week 26. Colby Calais, Falling For You, 10 weken in de lijst, van 22, het naar 25. Lady Gaga, AA, hey, hey, Nothing Else, I Can Say, gaat in één keer zeven plaatsen omhoog in haar tweede week. Carol Elmorad, back it up. Vier weken in de lijst, 26 vorige week, deze week naar 23. Flowrider White de Gordon met sugar met acht plaatsen. De snelste daler deze week. 13 weken staan ze in de lijst van 14, zakken naar 22. Ook verlies voor de eigen SME Denters, RDR. De nou, ze is langzaamaan op weg om eruit te gaan, inderdaad. 18 vorige week, deze week 21. En dat in haar elfde week, hitnotatie. Dit is Cobra Starship. I make en zo heet de single Good Girls Go, bed. good girls go. Good girls go. They can sense and move load. Temperatures rising, I'm about to explode. Watch me, I'm intoxicated, digging the show. It's got me hypnotized. Everybody, step aside. Still the night, kill the lights, feel it under your skin. ...natuurlijk niet meer achterblijven hè. Cascade, de the dance Floor. Na de eerste nieuwe binnenkomen natuurlijk van Sean Kingston... ...zijn fire burning on the dance floor. Dat Cascade meteen het antwoord. Elf weken staan ze nu al in de lijst van Europa. Vorige week stonden ze nog wel op 16. Deze week zakken ze drie plaatsen naar nummer 19. Nummer 18 eerste voor Alicia Dixon. Elf weken staat ze met Breed Slow in de lijst. Zij zakt naar beneden. Tot aan het nieuws van 4 uur krijg je van mij er nog twee. Dat zijn Wylon met zijn Wicked Way... Een keijzer met tiktak. En dan is Wylon inderdaad de eerste drie weken in de lijst. Vorige week op 23, deze week naar nummer 17.